Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft een nieuwe minister voorgedragen van arbeid, Tom Paris. Paris werkt nu op het ministerie van Justitie als hoofd van de afdeling burgerrechten. Net als de vorige minister, Solis, is de 51-jarige Paris een Latino. Volgens analisten wil Obama met de voordracht critici de mond snoeren... die hem verwijten dat hij te weinig diversiteit heeft in zijn kabinetsploeg. De minister van Arbeid krijgt een belangrijke rol in de tweede presidentstermijn van Obama. Mama. Zo moet hij de plannen om het minimumloon te verhogen uitvoeren. En verder moet het immigratiebeleid worden hervormd. In de Amerikaanse staat Indiana zijn zeker twee mensen omgekomen toen een privévliegtuig neerstortte op een woonwijk. De twee slachtoffers zaten in het toestel. Het is niet duidelijk of op de grond mensen zijn omgekomen. Er zouden zeker drie gewonden zijn, van wie één ernstig. Het privévliegtuig met vier mensen aan boord steeg op in Tulsa, Oklahoma. Kreeg technische problemen en stortte neer. Het schrampt het dak van een huis, ramde een andere woning en kwam tot stilstand tegen een derde pand. Een portret van Rembrandt, waarvan lang werd gedacht dat het van de hand van een van zijn leerlingen was, blijkt toch door de grote meester zelf te zijn geschilderd. Dat zegt de Britse National Trust, de huidige eigenaar van het kunstwerk, op basis van onderzoek door Rembrandt-specialist Ernst-Jan van de Wetering. De waarde van het kunstwerk wordt geschat op 23 miljoen euro. FNV-bondgenoten breidt zijn stakingsacties bij Albert Heijn uit. Vandaag wordt in alle zes de distributiecentra gestaakt, zegt de vakbond. De afgelopen dagen werd het werk al neergelegd in drie distributiecentra. Dat gebeurt vandaag ook in Nieuwegein, Geldermalsen en Zwolle, al dus campagneleider Meijer. Hij denkt dat zo'n 600 medewerkers meedoen aan de acties, ruim 10 van het totaal. Inzet van de acties is een nieuwe CAO voor de medewerkers. Het weer, de komende uur is het regenachtig en net boven nul. Later overdag nog een enkele bui en af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ah, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus, Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Als een beentje nou zo'n dikke 40 jaar aan de weg timmert en eigenlijk met geen enkele andere band te vergelijken is. Je kunt er wel allerlei labels op plakken, maar die kloppen geen van alle. Ja, dan wordt het toch hoog tijd dat ik eens een keer hier uh, aandacht besteed aan dat clubje. Want tot mijn uh, schande heb ik moeten constateren dat ik misschien maar één keer in de afgelopen jaren in dit hoekje iets van Jethro Tal heb laten horen. Was Living in the Past uit 1969 een singeltje. was hun tweede single dat jaar hun eerste Booree uh, werd een enorm succes en was voor uh, een heleboel mensen de eerste kennismaking met Ian Het was een beetje gek Ian Anderson een buitengewoon goede uh, tekstschrijver en een goede compo componist. Die had uh, alle nummers op, op uh, hun eerste LP uh, uh, zelf geschreven. Op één na, Boeré, dat is natuurlijk van Bach. Ja, en dat werd dus een hit, dat zou je altijd zien. Um, ja, het is moeilijk kiezen uit een enorm oeuvre. Ik beperk me toch maar verder tot equalang. Een LP uit 1971 die uh, miljoenen keren over uh, toonbanken over de hele wereld uh, ging. Ik wilde het titelnummer van laten horen om te beginnen. Old you see it's turning Een uh, plaat met uh, uh, heel scherpe en kritische teksten. Vooral godsdienst moet het totaal ontgelden. Um, ja, Ik kan het toch niet laten om uh, Locomotive Breath er ook van uh, te laten horen. Dat intro, dat vind ik wonderbaarlijk mooi. Heeft in al die jaren niets aan kracht ingeboet. Jetro Tal. Ik zei altijd Jetro Toel, maar het is Jetro Tal zo. Maar uh, weet u dat dat ook een landbouwwetenschapper was uit de 17e eeuw? <laughs> Goed, dankjewel Jan Nemaus. Ko van Geemert, uh, die zoekt een poëzie voor de nacht of liever deze vroege morgen. Deze keer wil ik beginnen met de belangwekkende vraag, wat is poëzie? Of nee, eigenlijk wil ik daar toch nog niet mee beginnen... want ik wil nog even terugkomen op dat gedoe over dat, uh, dat, dat paardenvlees... en dat rundvlees. Okay. Iemand heeft er namelijk een gedichtje over geschreven dat ik vond. En meneer Daan van der Vat, hij leefde van 1909 tot 1977... was jeugdboekenschrijver, essayist, journalist, light dichter... prozaïst en leraar Engels... En je kent hem misschien onder de naam Daan Zonderland. Ja, toch, Jeroentje, die boekjes iets met... Hoe heet dat nou? Ik heb wel boeken van hem gelezen, maar ja. ik weet het niet meer zo goed. Maar... De, de geheime sleutel, nou, ik ga het opzoeken. Ik doe dat. En hij schreef een jaar of zestig geleden... Een biefstuk is gewoonlijk afkomstig van een koe. Als men een biefstuk pijn doet, dan zegt de biefstuk boe. Toch als een biefstuk hinnikt bij onverwachte pijn... dan zal er hoogstwaarschijnlijk iets niet in orde zijn. Ik vond het buitengewoon toepasselijk. Okay. Nu dus even over die vraag, wat is poëzie? Ik, ik kwam dat tegen in een boekje... dat Tom van Deel een aantal jaren geleden heeft uh, samengesteld. Uh, Lees eens een gedicht, dat is een leuke bloemlezing... Uh, daar volgde op, leest nog eens een gedicht. Verder zijn ze geloof ik niet gekomen. Maar hij schreef in het voorwoord, wat is poëzie? Ik heb het iemand eens horen uitleggen als volgt. De postbode van het dorp bezorgt trouw zijn post. Op een dag leest hij, gaande van de ene naar de andere brievenbus... achterloos een briefkaart die bovenop zijn stapeltje ligt. Die kaart is gericht aan de bewoner van het volgende huis... Maar de postbode wordt zo door zijn lectuur verrast dat hij hem in zijn eigen zak stopt. In de mening verkeren dat die kaart voor hem, voor hem alleen bestemd is. Dat is poëzie. Poëzie richt zich niet tot iemand zeer in het bijzonder. maar tot ons allemaal. en wel zodanig dat we menen persoonlijk aangesproken te worden. Nou, dat vond ik een aardige beschrijving. Ik dacht, daar moeten we natuurlijk even een paar gedichtjes van Tom van Deel op laten volgen. Eh, dat doe ik met twee gedichtjes om te beginnen... die hij over Arthus geschreven heeft. En aangezien ik daar ook nogal een liefhebber van ben. Misschien heb ik ze hier wel eens laten horen, maar dat mag niet deren. Diorama. Het gaat over het diorama dat boven, eh, in het aquarium, boven het aquarium te zien is. Avond in het duin. We stonden maar en zagen hoe het licht bleef hangen boven zee... Toen doofde het tot blauw van maanlicht en vroeg iemand om een nieuwe morgen. Met veel kabaal weer kwam de meeuw vooraan alweer niet van de grond... en ook het schuwkonijn bleef schuilen in zijn hol. Al werd het dag en nacht, geen dier verroerde zich. Al stormde hele duin, gebeuren deed er niets. Hier is tot staan gekomen wat zich meest verzette. Al gaat het leven door, het leven blijft eruit. Ander gedichtje over artis. Waarom vind je dat een leuk gedichtje? Ik vind het mooi dat... dat, uh, dat Diorama, dat, dat ziet eruit als de werkelijkheid. En je, je kon het ook vroeger, dat kan geloof ik nu niet meer... Uh, het dag en nacht laten worden. Oh. Dus dan zag je zo die schemering en zo. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat... Ja, je kan aan de knoppen zitten wat je wil, er gebeurt niks. Hoewel het levend lijkt, is het zo dood als een pier. Ja. Dat vind ik mooi opgeschreven. Diergaarden vind ik zo mogelijk nog een mooier gedichtje. Omdat het zo mooi, met zo'n mooie zin begint, vind ik. Het mooiste zijn de hokken waar ook na lang gezoek... geen dier in wordt gevonden. Tussen onkruid in de schaduw... niets wat om zoveel ruimte heeft gevraagd. Die vult zichzelf met dromen. Er wil een klein en vriendelijk konijn inkomen. Een grijze reiger te vermoeid om vleugels uit te slaan. En nog wel meer, dat toch verdwijnt wanneer wij verder gaan. Wat is dat voor boekje waar je dat uithaalt? Dat is een boekje, Smeerlat, dat is een boekje dat ik geschreven heb. Samen met andere mensen. Maar dat heet Wandelen door Artus. Het is geloof ik niet meer te koop. Maar oh, binnenkort is het al 125-jarig bestaan weet, van artist. Weet ik. En er is me ook gevraagd om een herdruk. Maar niemand heeft uh, de tekst meer, de foto's niet, het zetwerk. De uitgever weet van niks en de vormgever niet. Dus het gaat helaas niet door. Oh. Dat heb ik weer. <lacht> Die Tom van Deel was leraar Nederlands. En in 1969 uh, kwam zijn debuut uit Strafwerk, heette dat... En tenslotte wil ik dan twee gedichtjes uh, voorlezen... waarin dat, dat schoolidee uh, duidelijk naar voren komt. <kliek> Opstellen. Ik laat een opstel schrijven over een boswandeling... terwijl het buiten regent. Dertig kinderen beginnen met vroeg opstaan, want de zon schijnt... en de vogels zingen hun hoogste lied. Zo vrolijk blijven kan het niet. En ziet, de eerste druppel valt op hun papier... Een enkeling die niet het raam uitkijkt, houdt het met moeite droog. De helft is vanzelfsprekend weer vreselijk verdwaald... en weet geen uitweg meer dan in een hut te kruipen... waar, hé, hey, een schat verborgen ligt. Dat is nog nooit vertoond, wordt met een zes beloond. <coughs> Autobiografie. Ze zetten op een proefwerkvel nog taal in plaats van Nederlands en moeten zo ineens van mij hun korte leven samenvatten. Daar zit men even mee. Het idee dat ik straks alles lees is voor de meesten geen bezwaar. Maar wat te schrijven is de vraag. Ik zou ze nu al kunnen zeggen waar hun papier van vol gaat staan. Geboorte van een broer of zus, verhuizing, opa dood of zo... Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Momenten die het altijd doen. Het is haast grappig van een eentonigheid. Elk jaar een paar met bloeiende sirenen naar het ziekenhuis... verandert aan dit beeld niet veel. Sjoerd lijkt op Jan, Jan weer op Antje. Antje sterk op mij. Hoe ik jou omschrijven zou De schoonheid van jouw lach Is puurder dan ik ooit zag Poëzie Alleen het mooiste woord voor jou Als het ultieme bewijs Dat ik oprecht van je hou la, la, Lukt. Jouw lichaam is zoals je mandje, vol met kwaliteitsproducten. En poëzie in alles wat je doet of zegt, alleen al door jouw lach, hoeft niets meer uitgelegd. Poëzie, jij maakt. En zweverig en licht. En o oh, je maakt me zo, mm, roodkapje, mijn gedicht. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. En wat heb ik hier om gelachen? Jacob Klaassen, die als uh, de grote, boze, gevaarlijke wolf uh, verliefd is geworden op een rood kapje. Dit komt uit uh, de prachtige uh, muziektheater Lang en Gelukkig van het Rood Theater, ook later nog verfilmd. Oh ja, en om helemaal volledig te zijn, uh, Jeroen en de Zilveren Sleutel, ja zo heet het boekje, van Daan Zonderland geschreven in 1942 en ik las het begin jaren 60. Ja, mijn vader had een beetje behoudende smaak, zou ik zeggen. Uh, zoals beloofd, we gaan door. Het is tijd voor Simon Carmiggelt. Blijf hem lezen of ontdek hem. Met Joop is alles weer bij het oude. Ik ken hem al heel lang. Want hij behoort tot de vaste jongens van een koer op Kattenburg... waar ik wel eens kom. Joop is een grote, logge man tegen de zestig. Hij heeft vroeger gevaren, maar hij was niet handig aan boord. Een understatement dat hij gebruikt om te verklaren... dat hij over de ganse aardkloot in ziekenhuizen heeft gelegen. In Buenos Aires zette ze zijn gebroken arm. In Singapore amputeerde ze zijn grote teen. Zijn linkeroog werd hem in Batavia ontfutseld... door dokter Van der Burg, een heilige moederlijke baas. En zijn galblaas liet hij achter in Amerika. Op zijn geteisterd lichaam reis je de hele wereld rond. En je krijgt begrip voor zijn tien jaar geleden genomen besluit... voor maar aan wal te blijven... Hij drijft een onduidelijk soort handel... maar hij bevindt zich voornamelijk in die kroeg. Ik moet hier wel komen, zegt hij op ogenblikken van inkeer. De klanten komen huis niet bij me thuis. Thuis is een kamertje op een steenworp afstand van de tapkast... want aan het huwelijk heeft Joop nooit willen beginnen. Wat moet een zeeman nou met een vrouw, zegt hij. En als er dan altijd weer een omstander bereid blijkt... de aardige zegswijze in ieder stadje een ander schatje te plaatsen... glimlacht hij geheimzinnig. Als iemand die zich ergens niet over uit wil laten. Maar ik voor mij geloof dat het geen schatjes waren, maar kroegisch. Goed op zijn mistige manier rolt Joop door het leven. Alle dagen zijn einde. Soms valt de borrel beter dan gisteren maar markante verschillen zijn er niet. Toch een maand of wat geleden... kwam er opeens een zekere kentering in zijn bestaan. Zijn solide, altijd onbeduidende... en daardoor zo rustgevende conversatie... kreeg een ontevreden toets. Ik sta hier elke dag met de zuipen in die rotkroeg, zei hij. Dat is toch geen leven voor een mens, zo leeft een zwijn. En dat terwijl er zoveel moois op de wereld is. De andere vaste jongens er ervan op. Ze zagen eruit of ze best eens een opzomming... van al dat moois op de wereld zouden willen horen... maar ze hadden de tact om er niet om te vragen. In Joop giste het, dat stond vast. En al gauw nam zijn onvrede met zichzelf... de contouren aan van een plan. Ik ga buiten wonen, annonceerde hij op een middag... Ik heb al een joofvallage op het oog. Helemaal in het groen. En nog geen 35 minuten van hier op de brommel. Heb je dan een brommel? Vroeg de kastelein. Nee, maar die ga ik kopen, zei Joop. En hij dronk nors zijn glas uit. Uitdagend om zich heen kijkend. Of iemand soms dat doe je toch niet zou durven zeggen. Maar niemand deed het. Sterker nog, dat huisje van Joop werd langzaam maar zeker... een gezamenlijk beleefde droom. Hij kon zo smakelijk vertellen hoe die... wie doet me wat, in zijn tuintje zou zitten... onder het gretig inademen van frisse lucht. En dat is het mooiste wat er is, frisse lucht. Daar waren alle vaste jongens het over eens... Ze zouden geregeld bij Joop op bezoek komen... om er ook van te genieten, lekker ver van die benauwde kroeg. En dan gaan we met een klein fris flesje bier ergens zitten vissen, jongens. En dan is voor ons het sociale vraagstuk opgelost. Zelfs de kastelein, een habituele scepticus werd tenslotte meegesleept en verleende zijn belangeloze bemiddeling... bij de aankoop van een ijzersterke brommer die Joop moest bevleugelen om naar zijn hemel te kunnen toevliegen. Met dat voertuig is hij vorige week in schemerige toestand... tegen een auto opgereden waarbij hij zijn pols heeft gebroken... gewoon omdat hij nou eenmaal altijd iets breekt. De brommer is een totel los... En dat huisje? Ach, ik ben blij dat ik het nog niet gehuurd had, zei hij gisteren tegen me. Het is mooi hoor, maar toch niks voor ons soort mensen. En somber glimlachend pakte hij zijn glas met zijn linkerhand. Want de rechter zit in het gips. Maar omdat hij dagelijks veel oefent, tilt hij links ook al heel handig en morst geen drup. Nou ja, je kunt toch ook wel leven zonder frisse lucht? Oh, zijn... Ik zat... In... Oh, sorry, sorry, sorry, sorry. Um... blijf hem lezen, hè, Simon Carmichael. Sorry, jongens. Uh, Marla van Heemstra die ging wekelijks onuitgenodigd naar een feest... om te zien hoe ze als vreemde gast werd ontvangen. En de titel van de serie is Welkom onwelkom. Hoe gastvrij is Nederland? Is hij partycrasher of wat? Nou, luister een oordeel zelf. Hier is aflevering 6. Wederom bloedstollend wat mij betreft. Welkom, vreemde, étranger, stranger. Gelukkig te zien, Just zang chanté. Happy to see you, blijf er eens te langs de A15. Joris en zijn vrienden kijken mij verbaasd aan. Wat wilt u precies? Even overweeg ik om te draaien. Slecht idee misschien. Partycrash op een kinderpartijtje bij de McDonald's in Geldermalsen. Op weg naar Veghel kwam ik hier patat halen, zag acht kinderen met ballonnen om een grote tafel zitten... en vroeg me af hoe het eigenlijk stond met de gastvrijheid van de Nederlandse jeugd. Maar een jongetje tegenover Joris schuift op om plaats te maken. Ik mag gaan zitten. Het is Joris' tiende verjaardag. Liever was hij twaalf geworden, zegt hij als ik hem feliciteer. Dan mag je zonder ouders naar het zwembad. Een rond meisje aan het hoofd van de tafel kijkt mij wantrouwend aan. Ben je alleen hier? Ik knik. Heb je geen vrienden? Niet in Geldermansen. Het meisje wijst met een dikke vinger het terras rond. Wij kennen elkaar hier allemaal. Haar vinger wijst uitdrukkelijk niet mijn kant op. Ik probeer onaardige gedachten te onderdrukken en glimlach naar haar. Leuk, zeg ik. Joris schudt zijn hoofd. Helemaal niet leuk, het is hier saai. Ik vraag wat hij zo saai vindt. Hij rolt met zijn ogen, alles. Alles is hier altijd hetzelfde. Dat is niet zo, spreekt de dikke meisje hem tegen. Zij is niet hetzelfde. Dit keer wijst haar vinger wel mijn richting op. Joris negeert zijn vriendin. Vraagt of ik wat patat wil. Hij hoeft niet meer. Hij zucht. Ik verveel me. Ik vraag wat hij zou willen doen. Hij haalt zijn smalle schouders op. Ik kijk het terras rond. Als ik mijn verjaardag moest vieren langs de A15... met als enig vertier een plastic glijbaan... in de vorm van een vijfde-rangs kasteeltoren, zou ik ook zuchten. Een diep medelijden met alle jorissen van Nederland overvalt me. Ik stoot hem aan. Zal ik je dan maar gewoon naar Amsterdam rijden? Heel even breekt er een glimlach door op zijn gezicht. Ik maak een foto. Wissen. Nu Wissen. Een magere vrouw met kortbruin haar staat aan de andere kant van de tafel... Niemand, zist ze, maakt foto's van mijn kind. Ik kijk verbaasd naar Joris, maar die heeft zijn hoofd diep in zijn Happy Meal-doos gestoken. Misschien hoopt hij er aan de andere kant uit te komen, op een plek hier ver vandaan. Wat zit jij hier met die kinderen te doen, briest de vrouw? Ik zeg dat ik feestjes afga, dat het me om de ontmoeting tussen vreemden gaat... dat onder haar priemende blik klinkt alles ongeloofwaardig. Het zou handig zijn als iemand nu zou zeggen dat ik geen oneerbare voorstellen heb gedaan... en niemand de alarmcode van het ouderlijk huis probeert te ontfutselen. Maar de Happy Meal-dozen blijken naast het verpakken van slappe friet... nog een andere functie te hebben. Alle acht kinderen zitten nu met hun hoofd in de doos... op zoek naar een geheime vluchtroute. De vrouw komt dichterbij. Dit zijn kinderen, zegt ze. Alsof ze het over een zeldzame plantensoort heeft... die sterft bij contact met vreemde elementen. Ontmoeten doe je niet met kinderen. Ontmoeten klinkt plotseling als iets smerigs... Ze grist de telefoon uit mijn handen en scrollt door mijn foto's. Zo, die zijn weg. En nu jij, anders haal ik mijn man. Het hele terras kijkt mee. Ik sta op, loop naar de auto, voel de blikken in mijn rug. Als ik de A15 opdraai, zie ik de kinderen nog steeds met hun hoofd in de dozen zitten. Ik hoop dat ze de snel vinden. Vooral Joris. Wie weet kom ik hem dan nog eens tegen. Aan de andere kant. Iedere dag is een feestje, als je je ogen gebruikt. Iedere dag kun je klinken met de volgende kalte drinken. Raak eens bevriend met een beestje, ruik hoe het blad ruikt. Leven is altijd een feestje, als je het voelt zie je de nuffige bergen bleek in de maan Peuken als bogen van kerken schemerig staan in de laan dan is een wereld een feestzaal in een fantastisch gebouw dan is het leven een feestmaal en de zon En dan nu, muziekliefhebber en kenner, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan uh, Ja, jij, jij had een beetje een klacht vorige week, uh, toen je op de trein stapte. Ik ben jou altijd naar de trein, hè, na afloop van de uitzending. Dat klopt, dat, klopt. dat vind ik heel aardig van ja, jou. En dan praten we nog even na. Ja. En toen zei jij, country. Er wordt veel te weinig uh, country muziek op de radio gedraaid. Gaan we wat aan doen? Zeker en vast in de nacht van het hulu leven komen alle muzieksoorten aan bod die elders uh, niet gehoord worden. Nou, je hebt alweer een stukje vinyl in de handen. Uh, hoe, hoe ben je hier aangekomen? D dit is een leuk verhaal. Uh, mijn goede uh, KRO-collega Ruud Hermans... had deze plaat dubbel. En die zei tegen, uh, tegen mij... Uh, zo'n aardige vent hoor. Ruud, uh, die, die zei... Uh, uh, Rex, uh, wil jij uh, mijn dubbele... Uh, lefty frisel hebben... En dan heb ik gelijk verklapt waar we het over gaan hebben vandaag. Een, een, een schitterende Amerikaanse zanger, Lefty Frizzell. Hoe heet hij? Lefty Frizzell. Lefty? Lefty, dus niet Righty, maar Lefty, lefty. Frizzell. En nou, dat is nou een typisch in de artiest. Ik merk het al aan jouw reactie. Wie... Ja, leeft nooit van gehoord. Never heard yes. of. Nou, daar, daar hebben we Rex voor in de nacht van het goede leven. Rex uh, komt altijd met plaatjes waar mensen nog niet van gehoord hebben... maar waar uh, muziek in schuilt die eigenlijk zo puur en zo bijzonder is. Dus uh, ik wil daar eens even uh, een standbeeldje voor oprichten deze nacht. Wat is de titel van het uh, werkje? Dat is leuk dat je dat vraagt, want dat is een hele bijzondere titel. Ik ga hem ondertussen alvast eventjes op de draaitafels... Gooi hem maar op. Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. Dus dat, dat is gewoon een plaats. Dat is een plaats, ja. Zal maar zeggen eh, Amsterdam, Noord-Holland. Bijvoorbeeld op Vaals, Limburg. Zet nog een bos, Brabant klinkt al gezellig meteen. Hè? Hey, Lefty zingt dus waar hij vandaan komt. Die zingt eigenlijk over een uh, meisje. Nee, I was born. Ik heb het in fout. Hij zingt... Saginaw, Michigan. Daar is hij, Saginaw, Michigan. hij is geboren. Lefty is in Saginaw, Michigan. Dus eigenlijk geeft hij zijn, uh, zijn hometown een kleine ode. Een kleine boost. Ja. ja. Oh, zijn vader was Adam, hoor ik. Ja. Die komt ook uit Saginaw, Michigan. Dan de vader ja, ja, ja. Dus niet Louisville, Kentucky, Memphis, Tennessee. Maar Saginaw, Michigan. Dat is toch schip dat je dus hey, kijk I love the girl in, in Saginaw Michigan Saginaw, dus, dus niet in Milwaukee uh, Wisconsin nee totaal niet Cleveland way. Ohio New York well, New York uh, uh, Baton Rouge Louisiana he, maar in Saginaw Michigan en dat is leuk want uh, dan Saginaw dan weer lunch dus hij zet gewoon dat da, da, da, da plaatje gewoon even helemaal keihard op de kaart die Lefty, want uh, ik had nog nooit van hem gehoord. Dus ik heb het even opgezocht toen ik wist dat jij het erover ging hebben. Ja. Die stond bekend om zijn enorme vocale bereik. Hè? Dat is ongelooflijk. Vijf octaven. Ja. Komt niet helemaal, niet helemaal terug, hè? Het plaatje, nee. Dat komt niet erg uit de verf. Maar uh, dat, is, dat is wel iets om te weten. Want uh, uh, vijf octaven, dat is uh, ongelooflijk. Hè? Hoe beoordeel jij hem als uh, gitarist? Lefty Frizzel. Ja. Lefty. Lefty. Ja, dat is ongelooflijk. Die komt uit Secondo-Michigan. -no dus um, als gitarist zei je. -no Secondo-Michigan. Uh, Schitterend, maar meer een soort, een, soort een, een, een, een, een Geen liedgitarist, maar een, een slaggitarist uit ritmgitaar. Dus maar een soort John Lennon. Ja, als je dat die, die vergelijking wilt treffen, dan is dat goed. En uh, ik wil nog even kijken of hem... Uh, Oh, verdomme, is het? oh, ja, ja. On, ik wil nog even naar Saginaw, Michigan. Ik vind het zo leuk dat hij dat zegt. Sag, Saginaw, Michigan. Nou, daar heb je het weer. Saginaw, Michigan. Ik krijg gewoon zin om naar dat plaatje toe te nou, gaan. Dat direct. heb ik dus ook, hè. Ik heb gewoon vakantieplannen weer eigenlijk, hè. Dan ga ik helemaal niet naar, naar Memphis, Tennessee of Nashville, Tennessee. Dan ga ik gewoon toch een keer kijken. Want je wordt gewoon hartstikke nieuwsgierig. Ik vind het zo leuk dat iemand dan aan je vraagt van... En waar gaat de reis naartoe? En dan zeg je, dan zeg ik Cygonome Michikan natuurlijk. Ja, dat ik begrijp. Ligt trouwens een Leek Michikan. zo scherper kan je heel lekker zwaar met haar. En, en ik heb een leuke nieuw badpak en dat uh, ga ik uitproberen van de zomer. Dus ik weet waar ik uh, naartoe ga, Jan. Prettige vakantie tot volgende week. Jan, tot volgende week. <middels> the happiest man in wide, in Stagonal, Michigan. Lefty Frizel, nou dat is een ontzettende ontdekking. Dankjewel Rex van Beuningen en Jan Emous. We spelen eh, weer leentjebuur bij de Karo, collega's van eh, de Ochtend van Vier. Want die hebben iedere dinsdagmorgen tegen 9 uur A.L. Snijders op bezoek. Goedemorgen meneer Snijders. Goedemorgen Margriet. Hoe is het vandaag met u? Nou ja, ik, heb, uh, ik moet natuurlijk aan het conclave denken en aan mijn uh, vreugde dat de sneeuwgrens niet een paar kilometer omhoog ligt. Want dan had ik niet naar Amsterdam kunnen komen waar ik uh, straks naartoe moet. Maar er is iets anders ik, uh, wat natuurlijk op mijn niveau veel belangrijker is. Het gaat over het woordje steels. Het komt voor in dat stukje wat ik ga voorlezen. Het gaat over een man die steels wijn uit de fles drinkt in de trein. En hij maakt daar bezwaar tegen, want hij heeft me verteld, want ik was er niet bij, dat hij het uh, openlijk deed, helemaal niet steels. Dat ik de woorden dus weg moet laten. En toen heb ik gezegd, nee zeg dan zeggen we toch altijd in zo'n geval, het is maar een verhaal. <laughs> en niemand herkent je, je naam wordt niet genoemd. Dus daar zat ik over, zie je, dat is dan in mijn kleine kolkom... belangrijker dan zoiets als het conclave. Ja, ja, maar toch. Ja, maar zo'n woordje stils, het is een beetje stiekem en dat wilde hij dus niet. Nee, dat wilde hij niet. Nee. Het is geen zwerver trouwens. Het aardige is dat hij een heel goed salaris heeft en een keurige heer is. Maar dat hij toch uh, wijn uit de fles in de trein drinkt En niet eens in de beste klasse. Wat is dat, de eerste? De eerste. Reis, je, reis jij wel eens met de trein? Ja, zeker. Ja, maar niet oh. eerste klasse hoor. Ik sta gewoon dat, in de tweede. En drie, je staat zo. Oh. <laughs> Meestal is laten dat zo. Je, ja, laten ze je niet zitten. Nee, nee, die leeftijd heb ik nog niet. Oh, maar je bent een vrouw. Ja, maar dat zegt toch niks in deze tijd. En dat hoeft toch ook niet? Daarnet heb je de wereld opgeroepen via de microfoon... om de mannen nou eens uit dat vaticaan te houden. Of liever zegt de vrouwen binnen te laten. Precies, dat is om mijn pleidooi. Om die reden moeten ze je laten zitten in de trein. Nou, ik sta toch wel graag. Oké. Okay. En maar drink, toch... je ook, drink je ook wijn? Ja, ja, lekker, maar niet in de trein oh, en al niet helemaal niet uit een fles. Dus nee. okay. Maar ik ben wel benieuwd naar het stukje. Oké, okay, het heet Verhaal. Alles heeft zijn verhaal. De bosrand die na een bui van fijne sneeuw doorzichtig en doorzichtelijk wordt. De provinciale weg die getemd wordt door een dubbele middenstreep. Het pluimvee belaagd door snel zwenkende roofvogels. Het genot om kippenvoer door je vingers te laten lopen. De beschaafde man in de trein die steels wijn uit de fles drinkt. Goede wijn, zo te zien. De kinderen die aan hun leven beginnen. De auto die in de kou moeilijk start. Het huis dat in de nacht door soldaten wordt betreden. Mijn dochter van zeven komt naast ons bed staan... en fluistert dat er mannen door het huis lopen. Ik sta op, maak geen licht. Ik luister. Ik hoor stemmen buiten op het pad. Het is aardedonker. Er is geen hand voor ogen te zien. Ik sluit me aan bij de groep. Het zijn soldaten. Ik ben de hand voor hun ogen. Dan horen we de verkenners uit het huis komen. Ze zeggen tegen de aanvoerder... We kunnen hier slapen. Het krot is onbewoond. Dit gebeurde veertig jaar geleden. Gisteren logeerde hier mijn kleindochter van acht. Ze vertelde me dat ze een nare nacht had gehad. Ze had gedroomd dat er moordenaars door het huis liepen. Maar ik had ze gelukkig verjaagd. Ik speel nog een rol in haar leven. Ze kent het verhaal van de soldaten niet. Het huis heeft het voor haar bewaard en in een droom gegoten. Oiseau Trieste, het tweede deel uit Miroir van Maurice Ravel. Heel licht en ook licht weemoedig, gespeeld door Alexandre Tarot. En nu is het tijd voor F. Starik. Eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door. Ligt in de winkel. Maar het is zo leuk en leerzaam om te weten wie de bundel, wat de bundel allemaal niet haalde. Dus hier is hij weer. Starik leest voor, legt uit en gooit weg. Prinsjesdag. Jazeker, Prinsjesdag. Het is ieder jaar hetzelfde. Er is de zorg om de zorg. Er zijn de jaarlijks terugkerende begrotingstekorten... en daarom moeten we, zeggen ze, bezuinigen. Bezuinigen op onze gevoelens van onbehagen, op ons tekortschieten. Want, oh, ze hebben het zo met zichzelf getroffen. Kijk, daar heb je de premier die nooit ophoudt met lachen. De minister met de rode kop. De nekloze prins volgeprikt met medailles... die hij nooit allemaal zelf kan hebben gewonnen. Zijn oude moeder met het solidair wegbezuinigde mondje. De dames onder hun maffe hoed. Zien ze dan niet dat we doodziek zijn? Dat we hunkeren naar ons persoonsgebonden budget. We betalen met gelijke munt onze grote, grote schuld. Grootmoedig als een Griek. Slechts in naam, gelijk voor de wet. Ja. Het is zo'n uh, zo obligaat, uh, verontwaardigd gedicht... over uh, dat de politiek het allemaal niet goed doet, mevrouw en... Uh, uh, het is ook voor de gelegenheid van een prinsjesdag geschreven. op verzoek van een krant. Die willen dan dat dichters ook een duit in het zakje doen, sprak hij olijk. En nou ja, dan doe je een duit in het zakje. Uh, ja, ja, ja. Nee, weg ermee. Van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi kwartet te vinden op het album Testimony. Uh, vergeet onze website niet, hè? www.adelinevanlier.nl. kun je van alles teruglezen, ook de playlist bekijken en alles terugluisteren, de hele uren, maar ook allerlei fragmenten. En uh, daar kan je ook uh, op abonneren, podcasten via iTunes. Je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. En dan, daar zet ik ook al die geluidsvuiltjes op, linkjes, dus dat is misschien wel handig. Je kan mailen naar Het Goede Leven, En we twitteren ook. Ik ben even de Twitter-ding kwijt, maakt niet uit. Maar eh, wat zou ik verder ook nog zeggen? Oh ja, volgende week hebben we weer een gast, en dat is Hans Trompetter. Hij schreef het boek uh, Verlangen naar de Ruisdaalkade. En uh, dat is, uh, ja, ik ben, ik ben pas bij 1981 of zo. En meneer is in 1949 uh, geboren. Ik vind het erg, erg onderhoudend. Maar goed, daar gaan we het volgende week ruim over hebben. Tot dan.